7 uur in ons reen met het nws journaal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 tetanus. Premier Rutte en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn morgen bij een conferentie in Parijs over het bevorderen van de jeugdwerkgelegenheid. De conferentie is georganiseerd door de Franse president Hollande in navolging van de conferentie van begin juli in Berlijn. Die was georganiseerd door bondskanselier Merkel. De deelnemers denken dat ze door het uitwisselen van ervaringen tot een effectievere bestrijding kunnen komen van de jeugdwerkloosheid. De Franse president Hollande is uitgejouwd bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hollande liep op de Champs-Élysées in Parijs naar de Arc de Triomphe toen er boegeroep klonk. Betogers riepen leuzen als: Hollande aftreden en we willen je wet niet. Hollande reageerde niet op de protesten. Veel Fransen houden de socialistische regering verantwoordelijk voor het zwakke economische herstel, de hoge belasting en de hoge werkloosheid. Ook is er weerstand tegen de wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. De politie in Parijs pakte 70 mensen op voor het ernstig verstoren van de ceremonie. Op een archiefbeeldensite zijn filmopnamen gevonden van de feministe Aletta Jacobs. Dat is een unieke vondst, want tot nu toe waren er van haar geen bewegende beelden bekend. Het filmpje van 20 seconden dateert uit 1915, meldt kennisinstituut Atria, gespecialiseerd in emancipatie en vrouwengeschiedenis. En dan het weer. Het regengebied breidt zich langzaam over het land uit... en bereikt Limburg en de Achterhoek in de nacht. Het koelt af tot 6 graden. Morgen langdurig bewolkt van tijd tot tijd motregen. Het is waterkoud morgen en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB ah Verkeersinformatie. Het is toch nog snel gegaan. Het oplossen van de files, ook rond Amsterdam, gaat het nu snel de goede kant op. Maar het is nog wel opvallend druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staan de laatste files van de avondspits tussen Nieuwegein en Lexmond, 5 kilometer. Verderop op die A27 voor de brug bij Gorkum 2. En een stuk zuidelijker bij Breda, voor knopend Sint-Annebos, 4 kilometer.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 Het is Radio 1, de NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. U kunt onze gast kennen als Faber Jajo... rapper, tekstschrijver en producer van onder meer de jeugd van tegenwoordig. Maar naast de muziek heeft hij nog een andere grote passie, schrijven. En nu debuteert hij met Scheumig... Sprookjes voor volwassenen waarin hij bijna vanzelfsprekend nederhop en straattaal. Mixt met een klassieke verteltraditie. Hier is Pepijn Lane. Uw presentator is Jelly Brouwer. Pepijn, wil je eerst even iets voorlezen? Dit hebben we niet van tevoren afgesproken, uh -oh. maar kijk of je het herkent. Ah, ja, nee, ik weet wat dit is. Dit komt uit dat artikel uit de Volkskrant van uh, heel lang geleden. Hallo, ik ben Jezus, de zoon van God, en ik sta hier te rappen in een muffe oude oh, grot. Aan mijn nek hangt een ketting met een kruis eraan. Ik had de gekke sneakers, maar die zijn nu naar de maan. Hoe oud was je toen? Ja, tien of zo. Tien? Acht? Ja, ik zat op een lage school. Maar dit was eigenlijk een rapje wat, uh, wat mijn broer had verzonnen. Oh, dat is helemaal niet van jou. Uh, nee, ja, ik had er nog wat, wat dingen bij verzonnen ook. Maar de, de, de nucleus was van hem. En uh, zat jij toen op die koorschool ja. in Utrecht? Ja. En, de kathedrale koorschool. De kathedrale koorschool, inderdaad. Nou, zullen ze blij mee zijn geweest. Oh, joh. Die, uh... Ja, ik, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik, ik heb daar eigenlijk... Hier eigenlijk nooit echt iets over... Uh... Oh, iets negatiefs over gehoord nee. destijds, nee. Want je ging meedoen uh, mee aan een wedstrijd of zo? Of je broer dan eigenlijk? Of was dat niet dit? Mm, nee, dat weet ik even niet precies. Ik denk dat ik een andere bron heb dan jij. Want ah, okay. jij bent natuurlijk gewoon de bron. Ja, nee, Want... maar dit, dit, was een, dit kwam uit een uh, toch een, een, een stukje in de, uh, in, uit de volksrand. Daar heeft het ook in gestaan. Ja, precies. Oh, ik heb het ergens anders gevoeld. Ah, okay. Maar goed, dit is in elk geval uh, jouw taalkunst en die van jouw broer dan <laughs> ja, vooral. Precies. Wie beïnvloedde wie eigenlijk? Ja, mijn broer is natuurlijk. Uh, dit is mijn oudere broer, is natuurlijk. Uh, de, de, de stoerste man die ik kende tijdelijk. De aanstichter van ja, alles. van een hoop geweld wel, ja. Inderdaad. Acht jaar ouder is hij dan ja. jij. Nee, uh, twaalf jaar ouder. Twaalf jaar dus. ouder ja. zelfs. En uh, het feit dat je toen al... Uh, de, uh, want hoe ging dat dan? Waren jullie dan met z'n tweeën in de weer? Met, uh, met zinnetjes die lekker liepen? Of? Nee, nee als, uh, als hij thuis was... Want hij woonde toen volgens mij ook al in Amsterdam. Maar als hij dan in Utrecht was bij mijn ouders... Nee. dan uh, Ging ik gewoon. Uh, probeerde ik de, de hele tijd bij hem in de buurt te zijn. En, uh, en op te pikken waar hij uh, mee bezig was. Of grapjes die hij niet maakte. En uh, muziek die hij luisterde ook te luisteren. En televisieprogramma's en films. En dat soort dingen. Gewoon zo op die manier. En uh, later gingen we ook wel, uh, wel dingen samen doen. Toen ik, uh, toen ik wat ouder was. En nog steeds, hè, toch? Ja, zeker. Ja, ja en hij, heeft, uh, hij maakte vaak videoclips voor me. En, uh, uh, dat soort dingen. Wat is hij uiteindelijk gaan doen? Uh, nou, hij heeft de Rietveld Academie gedaan. En um, ja, in de grafische richting. Ze uh -huh. dus heeft een hoop van dat soort dingen gedaan. En nu is ja, hij regisseur, maar wel gewoon kleinere dingetjes. Bedrijfsfilms, maar ook veel videoclips. En hij is bezig met, uh, met de hoop fotografie. Maar twaalf jaar ouder, dat betekent dus dat je een soort grootheid de hele tijd om je heen had. Die alles deed ja. en kon wat jij nog niet kon. Ja, en precies ik was, uh, Ja, het was, er was altijd wel uh, iets, uh, iets, iets nieuws waar ik dan niks van wist. Ja. Um, goed, uh, de, de, terwijl dat is wel vreemd. Want heel vaak is het zo dat als het gaat over taalvernieuwing... want er zijn nogal wat mensen op afgestudeerd... Hè, op die teksten die jij schrijft met de andere jongens van, ja. uh, van de jeugd... dan zeg je, ja, het is eigenlijk een beetje overtrokken en het is, uh, het is overdreven. Ja, dat, dat vind ik ook. Tenminste, ik... Um, Nee, ik zeg het verkeerd. Maar op een gegeven moment is dat er een beetje ingeslopen. Die, uh, dat, dat, dat die term taalvernieuwers. Mm -hmm. En uh, voor mijn gevoel is het ook een beetje iets geworden... Wat, uh, wat ze in de pers gewoon te pas en te onpas maar weer de, erop plakken. Mm -hmm. Terwijl ik, ben, uh, ik vind het heel tof dat mensen die teksten heel tof vinden. En de muziek. En ik ben ook wel heel trots op wat we doen. Maar ik denk wel... Uh, ja, je moet dat ook wel kunnen staven, bij wijze van spreken. En wat bedoel je dan? Nou ja, uh, zo'n term taalvernieuwers, uh, zomaar een artikel inslingeren. Dan, weet je, dan vind ik wel dat je ook... Kom dan met voorbeeld. Ja, precies. Geef dan woorden waarvan je zegt dat is echt nieuw of dat is ja, echt nieuw. Ja, want anders, voor mijn gevoel, is het ook gewoon zo'n sticker geworden... die we nu mm -hmm. opgeplakt hebben gekregen. Terwijl de uitgeverij, waar jouw eerste boek nu verschijnt... ook ja. weer handig gebruik van maakt. Want ja. ik lees niet heel vaak vooruit persberichten... <laughs> maar deze wil ik toch wel doen. Scheumig staat aan het begin van een nieuwe stroming... in de Nederlandse letteren. taraan ja. Waarin een vocabulair van nederhop en straattaal... met gemak samensmelt met een meer klassieke verteltraditie. Joost Prinsen uh, had net ook een mengeling van, uh, van deze woorden. Ja. Uh, maar dat is het toch wel? Het spijt me. Ik heb, ik heb het gelezen en het, het, is, het is waar. Ja, nee, ik, vind het, uh, ik voel me ook zeer gevleid. Maar ik uh, ja, dit persbericht heb ik natuurlijk niet zelf nee, geschreven. Nee, dat vermoed ik al. Maar uh, kun je er wel achter staan? Uh, nou, er is geen woord van gelogen. Hmm. Zij hij diplomatiek? Nee, maar ik, ja, of ik, of ik uh, aan... Uh, uh, aan, de, aan de nucleus van een nieuwe literaire stroming, dat, uh, dat weet ik nog zo net niet. Maar, uh... Het klinkt wel lekker. Ja, <laughs> absoluut. <laughs> en je zou het graag willen, neem ik aan. Nou, ik hoop natuurlijk wel dat het, uh, uh, dat het een hoop mensen bereikt en dat het een beetje, uh, een, een, beetje een succes is. Mm. Maar dat weet je nooit. Ja. Die gouden tand, leg even uit. Kun je die er zo uittrekken en dan. Uh, en, uh... Nee, dat niet. Hij is wel niet massief. Niet massief, nee, dus nee. er overheen gelegd. Ja, precies. Ja. Dus je kan er ook weer vanaf als je dat zou willen. In feite zit er gewoon een gezonde Hollandse witte <laughs> tand onder. En is het dan eigenlijk niet de real thing? Nou ja, het is wel van goud. Dus uh, <laughs> ja, daar kan over getwist worden. Mm -hmm. En sinds wanneer heb je hem? Uh, al wel een paar jaar al, hoor. Sinds uh, 2010, volgens mij. Mm. Als ik me niet vergis. En toen ben je dan heel blij en tevreden op het moment ja dat vraag ik me dan af dat je dan een tijdje zo voor de spiegel staat en ja. denkt nou nee nou ja, ik, ik zelf zie ik het niet hè? want ik, ik kan mijn eigen tanden namelijk niet zien dus nee. af en toe dan uh, sta ik op een foto of dan kijk ik in de spiegel en dan zie ik ineens weer die gouden tans. oh ja denk, oh, hij oh, ja. zit er nog ja denk precies dan. ja Um, luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Kunnen vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Uh, Ga naar onze website radiokunstof.nl Of meld u via Twitter, hashtag Kunstof. Even naar het nieuws van vandaag, Pepijn Lanen. Uh, uh, Kamerlid Arno Rutte, Rutte van de VVD. Die um, heeft vandaag kenbaar gemaakt dat hij het eigenlijk maar onzin vindt. Die subsidies aan internationale, of althans succesvolle internationale uh, artiesten. Maar Nederlandse artiesten. Nederlandse artiesten, ja. moet ik zeggen. Die succesvol zijn in het buitenland. Dan druk ik me echt goed uit. Zoals Caro Emerald en uh, Laura Janssen en Wouter Hamel. Ze krijgen duizenden euro's voor optredens in het buitenland. Ja. Dat vindt u onzin. Wat vind jij? Ja, ik snap wel wat hij zegt. Maar uh, ja, ik weet uit persoonlijke ervaring... dat, de, dat die subsidiedingen vaak gaan over een, een reisvergoeding. En... Uh, bijvoorbeeld dingen voor videoclips of zo. Maar ik denk dat dat, dat niet nu aan de orde is. Maar, uh, nee, het gaat echt om reizen ja, naar het buitenland. Ja, dit is zo miniem. En het is ook gewoon vaak zo dat je als artiest wordt uitgenodigd... om, om ergens op te komen treden in het buitenland. En dat je dan gewoon een hele minimale vergoeding krijgt. En dan moet je alsnog wel... Nou, zeker als je met een band bent... dan, dan ben je al minstens vier, vijf man uh, voor, voor tickets... Mm -hmm. Kwijt. En dat, uh, dat moet toch ook wel, wel ergens vandaan komen. Ik vind, het, ja, ik, ik vind dat niet, uh, niet, niet heel irreëel. Hm. Nee, want de goede gemeente zal al snel denken... ja, inderdaad, onzin. een maar ja, Die moet toch al bijna binnen zijn die met al die hits. Die krijgt bakken met geld. Ja. Uh, maar ja, zo'n situatie is het natuurlijk niet. Nee, want de CD-verkoop stelt helemaal niks meer voor. Nee. En je moet dan toch met uh, nou ja, wat je net al zei, met technici en bandbase ja, naar Japan afreizen. Ja, om maar iets te noemen. En dat, dat doe je dan toch uiteindelijk uh, op papier ook wel om de goede naam van. Uh, uh, ons land daar in zijn geheel te, te vertegenwoordigen. Ja, ik geloof dat minister Bussemaker het met jou eens is, Pepijn. <laughs> <laughs> hebben jullie subsidie eigenlijk? Uh, nou, we, zijn wel, we hebben wel eens opgetreden in het buitenland met, uh, met behulp van uh, dat, het NPI, was dat toen nog het Nederlands Pop-Instituut? Ja, ja. Uh, met de jeugd? Of met lulletjes? Nee, met de jeugd was dat. Mm -hmm. En uh, ja, volgens mij hebben we ook een keer uh, met Lille inderdaad wel uh, wat, wat reiskostenvergoeding geld gekregen vanuit uh, eenzelfde initiatief. Niet vanuit ja. Europa, want dat is een Europees genootschap, ja. zou je kunnen zeggen. Dat is waar. Nee, ja, uh, nee. Dan kan je vast de aanspraak. <laughs> Maar het is, uh, het is geen situatie dat je, dat je maandelijks een uh, maandelijk uitkering krijgt mm. of zo. Dat, uh, dat absoluut niet. Af en toe gewoon een paar? Nou, af en toe, af en toe als je dus zo'n ding hebt, dan kan je een aanvraag indienen. Mm. En uh, soms krijg je dat. En, soms en wie schrijft die dan eigenlijk? Jij? Nee, dat gaat vanuit ons management. En leven jullie nu van de muziek? Kun je, kan jij er goed van leven? Ja, zeker. Maar uh, ja, het, de, de, de inkomsten zijn gewoon voornamelijk afkomstig uit uh, optredens. Mm -hmm. die, de cd-verkoop is inderdaad de, uh, dusdanig minimaal. Dat is gewoon uh, één keer in het jaar een, een leuke bijkomstigheid. Maar daar kan, je, daar kan de, de, de open haard niet van blijven branden. En uh, hoeveel moet je optreden om die open haard wel te laten branden? Ja, dat is heel verschillend. Maar... Uh, uh, dat verschilt ook gewoon per, per artiest, denk ik. Maar uh, ja, wij, wij hebben het gewoon zo gestructureerd... dat, uh, dat we uh, ook gewoon af en toe de mogelijkheid kunnen nemen... om, om uh, wat rustiger aan te doen en uh, te focussen op een nieuwe plaat op te nemen... en dat dan weer af kunnen wisselen met periodes... dat je, dat je echt heel veel optreedt ook. Hm. Of het schrijven van een boek. Ja, bijvoorbeeld. Ja, want dat heb je tussen de bedrijven dus ook nog gedaan. Ja. En, uh, een verhalenbundel is het geworden. Sjeumig geheten. Um, ja, en dit wordt spannend. Pepijnladen. Want dit is het eerste, volgens mij. Maar ik weet natuurlijk niet alles. Het eerste product dat jij afscheidt. waarvoor je echt helemaal in je eentje verantwoordelijk bent. Ja, zeker. Ik uh, hou mijn hart vast. Ja, vind je het echt uh, spannend? Uh, ja, nou ja, ik. Ja, het, het, het, het ding met dingen in je eentje doen als je, als je een tijd lang dingen samen met andere mensen uh, hebt gedaan, is natuurlijk het is aan de ene kant heel bevrijdend, want uh, je hoeft nergens rekening mee te houden, maar aan de andere kant komt ook alles wel op je bord. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat vind ik nog wel, uh, toch wel zeer spannend ook. Ja. En wat bedoel je dan met dan komt alles op, de, op je bord? De kritieken? Ja, of? precies. De, de positieve. Maar natuurlijk ook de, de negatieve uh, kritieken. Die, uh, die zijn allemaal uh, alleen voor mijn rekening. Die kan ik niet delen met iemand <lacht> nee, anders. Nee, precies. Ja, maar dat, dat iemand... was ook een lijn van hem. Ja, ik kan niet <lacht> iemand uitvoeteren omdat hij... Uh... Ja, die zin die zou je toch nog weghalen. Ja, dat, uh, dat is helaas niet zo. nee Enige die mede verantwoordelijk is, is de illustrator ja. Parra, Maar die zijn zo prachtig, de illustraties. Ja, daar precies. zul je weinig kritiek ja, op hebben. Ja, heeft, die heeft hem al in zijn zak zitten. Ja. Hoe is het eigenlijk zo gekomen... dat Pepijn Lane uh, besloot een verhalenbundel te gaan schrijven? Uh, ja, ik had, gewoon, ik had uh, een paar jaar geleden had ik een paar uh, korte verhalen geschreven... En um, ik had toen ook uh, een, een anderhalf jaar of zo uh, columns geschreven voor Vice Magazine. Mm -hmm. uh, dat moest eigenlijk over Nederlandstalige hip-hop gaan, maar dat was al heel snel uh, verzand in dat ik elke maand een ander fictief persoon. Een fictieve artiest had verzonnen en daar een verhaal omheen schreef. En in eerste instantie was ik van plan om, uh, om, om dat uh, uh, te bundelen en uit te brengen. Maar uiteindelijk vond ik dat toch een beetje te. Ik vond het een beetje jammer omdat al die columns ook al een keer gepubliceerd mm -hmm. waren. En toen heb ik uh, die korte verhalen daar, daar gewoon uitgevist. En um, ben ik uh, vanaf daar gewoon opnieuw gaan schrijven. Totdat ik uh, genoeg had voor een, voor een bundel. En was dat het moment waarop je was begonnen met schrijven? Of deed je dat eigenlijk al, al heel erg lang? Zo? Um, nou, ik heb altijd wel... Ideetjes gehad, en ik heb het ook altijd wel leuk gevonden om, om dingen te schrijven, ook die columns en zo. Maar mm -hmm. ik heb niet, uh, niet kasten vol met ongepubliceerd materiaal of zo, <lacht> toch niet? Nee, helaas niet. Maar wel altijd mentaal in de weer geweest, uiteraard. Als uh, als mede bandlid van, van onder andere de jeugd, ja, maar ook al veel eerder, toch? Dat je op school woorden verzon die anderen dan uh... Uh, Dit heb ik volgens mij wel uit de Volkskrant, trouwens. Ja, dat kan wel. inderdaad <lacht> Nou ja, dat is gewoon. Uh, uh... Dat was ook gewoon een beetje een voorbeeld van in, in een gesprek met een, uh, met een interviewer die de taalvernieuwers wil aanhalen. Mm -hmm. Maar ja, dat is inderdaad gewoon dat. Dus op de middelbare school ook dat je dat er gewoon een, een, een, een nieuw modewoord creëren. En uh, dat dat dan even twee of drie weken helemaal, helemaal je van het is en dan daarna is het weer iets anders. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik bedoel dat is te, dat is niet uniek voor mij. Ik denk dat dat dat er wel gewoon dat is sowieso wel iets wat mensen wat mensen doen. En um niet eens ja, en daarom wil je daar helemaal niet zo de nadruk op vestigen. Nou ja, ik wil me niet, me, niet in ieder geval. Het je toe eigen Ja, precies. Van, kijk mij eens. Leuk nee, het Leuke is gewoon, nieuwe woorden voorzien. Ja, bedoel, dat doen ze bij wijze van spreken op het, op het saaiste kantoor uh, ook nog wel. Uh. <lacht> Hele saaie kantoor. Uh, een andere taalvernieuwer, Heb je gevraagd om een. een uh, of de uitgeverij heeft dat gevraagd, om een fragment voor te lezen uit, uh, uit je boek, uit ja. je Verhalen bij uh, Mensen. Denken misschien van, oh, dat zijn dan vast heel veel muziekverhalen. Niks is minder waar. Alleen het openingsverhaal is rechtstreeks uit het leven gegrepen van de band. Of een band, moet ik zeggen. Ja, het is gewoon pure fictie. Ja, het is wel een muziekgeschiedenis. Maar een muziekgeschiedenis. En nou goed, die andere taalvernieuwer van iets langer geleden. Laten we ze namen maar noemen. Kees van Kooten heeft een fragment voorgelezen. Daar komt hij. En niet omdat het voor ons een uitdaging is... Want iedereen weet dat we onze strepen al lang en breed verdiend hebben... maar omdat jullie op dit moment of deze momentje... zoals jullie het zo guitig brengen in die track van jullie... die ik op dit moment eigenlijk ook niet meer kan horen... gewoon nog Sjaak Trekhaak en Patrick Trekpik uit de pauperprovincie zijn. Wij zijn hier nu om het magische vehikel te creëren... dat jullie van een mp3-tag zal doen veranderen... in het beeld wat iedereen gaat hebben... wanneer jullie wegwerphit van de schermen zal gaan druipen. Nou, ik zou hem vragen voor een luisterboek. Ja, helaas heb ik dat al helemaal zelf ingesproken. Oh, heb je het zelf ingesproken? Ja, ja, ja. Maar het Haagse accent doet het heel goed. En met zichtbaar, of moet ik moet zeggen, met hoorbaar genoegen heeft hij het voorgelezen. Ja, dat vond ik ook echt, echt heel tof. Ja, ja. Voel je je verwant met Kees van Koot? Um, nou, ja, ik heb vroeger keek dan wel altijd op zondagavond naar Keek op de Week bijvoorbeeld. Uh, met mijn ouders. En ik heb ook op een gegeven moment... Uh, toen mijn oma was overleden, al, haar, uh, al, die, al die gebundelde columns, mm -hmm. die, die, uh, die had zij allemaal, die, heb, die had ik toen gekregen. Die heb ik toen ook vrijwel, die uh, modernisme, en dat heb ik ook vrijwel allemaal gelezen. En dan uh, heb je toch wel op de een of andere gekke manier wel een beetje het idee dat je, dat je hem, hem wel, wel echt kent ook ofzo. Ja, ja. Dus... Um, ja, in die zin zeker. Ja, uh, maar, maar, maar voel je je verwant met hem? Dat was eigenlijk mijn vraag. Je houdt van zijn werk, begrijp ja. ik hieruit? Nou ja, ik vond die, die columns echt heel grappig. Ook die, uh, vooral die. Hij uh, een, een, heeft ook een paar van die columns waarin hij dan een, een nieuw woord of een nieuwe emotie uh, uiteenzet. Uh, Bijvoorbeeld geil, boos. Ja, dus echt. Uh, Hilarisch, maar ja, ik heb, ja, dat is toch ook wel iets wat je dan misschien wel wil proberen... maar wat, wat ik dan ook wel uit de weg probeer te gaan. Mm -hmm. Want ik heb ook wel het idee dat het, ja, je, je, je moet er nooit te dicht op gaan zitten. En wat bedoel je dan precies? Um, nou, ik, uh, dat als je, zeker met, met Nederlandse schrijvers... dat als je je daardoor laat inspireren, dat het al voor mij persoonlijk... Uh, kom je dan al snel in een situatie terecht... waar, waar je misschien te veel echt aan het kopiëren bent... Ja, ja. en te weinig uh, zelf iets nieuws van aan het maken mm, bent. Mm, dat het uh, uh, de, dan te dicht bij jou komt. Ja, dus precies. hou een beetje afstand. Ja. Uh, je bent wel een enorme liefhebber, begrijp ik ook. Want je hebt vorig jaar een uh, soloalbum uitgebracht. Coco geheten, een ja. eerbetoon aan je vriendin. Welke vrouw wil dat niet? Geheten Coco. Ja. En um, daarin uh, zing je, rap je op een gegeven moment ook... dat je ontzettend veel uh, boeken hebt, hè, of erg van uh, boeken houdt uh, in je huis. Ja, dat klopt geloof ik wel. Ja, ja in de opening. Ja, oh, ja precies. Je? Ja. Ja, ja, ja. En uh, ik zag trouwens ook een documentaire... die aanstaande zaterdag wordt uitgezonden, daarover later meer. Maar daar liet je Catcher in the Rising van ja. Uh, Salinger. Ja, dat heb ik laatst voor het uh, eerst gelezen... Hm. Ja, het was uh, dat vond ik, uh, vond ik eigenlijk een heel tof boek. Ik wist ook eigenlijk, uh, ik haalde die en die uh, fiddler on the roof ja? eigenlijk een beetje door elkaar. Omdat het een beetje qua titel lijkt het wel op elkaar, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar uh, qua inhoud. Ja, helemaal niet, nee. natuurlijk. <laughs> dus ik was ook best wel verrast. Want ik had uh, uh, een maand of vier geleden besloten om uh, alle Amerikaanse. Uh, Zeg maar, of de, de, om de, de grote Amerikaanse klassiekers van uh, begin vorige eeuw allemaal, uh, allemaal door te werken. En, uh, oh ja, zo echt van, dat gaan we dan doen? En dan in nou, alfabetische ik, volgorde van links naar rechts? Nou, nee, dat valt ook wel mee. Maar ik had een boekje van Fitzgerald gekregen... Over, waarin hij... dat zijn uh, gebundelde uh, verhalen over uh, alcoholavonturen en zo. Ja. En uh, dat vond ik echt heel erg tof... En dat wist ik helemaal niet. Dus toen heb ik meteen de uh, Old Man and the Sea, uh, Catcher in the Rye en The uh, Side of Paradise, van, uh, ook, ook van Fitzgerald. Uh, en daar ben ik uh, helemaal ingegaan. Alle grote uh, Amerikaanse klassiekers. Terwijl ja. jij als gymnasiast natuurlijk al wel het een en ander achter je kiezen had. Ja, maar gek genoeg uh, niet echt iets daarvan. Hm. Ja. Niet voor je Engelse lijst? Nee, dat heb ik The Godfather en Lord of the Rings en zo gelezen. Ook niks meer <laughs> Dat was mee, iets meer passend op dat moment. Ja, ik denk het ja, ja. Goed, in elk geval, je bent een lezer, je houdt van literatuur. En dus moest het er ook eens van komen dat je zelf zou gaan schrijven? Of uh, is um, het, nou, Er zijn zoveel mensen die van lezen houden. Ja, nee, niet per se op die manier hmm. hoor. Maar um, ja, ik vind het wel gewoon leuk om te schrijven. En ik had, al, ik had wel gewoon al lang... Een beetje wat dingen liggen. En er waren ook wel. Er zijn ook, waren ook altijd wel uitgevers die dan zeiden dat ze daar wel in geïnteresseerd waren. Maar meestal had ik dan niet echt iets liggen. Dus dan had ik ook zoiets van: ja, ik ga ook niet blind een contract tekenen omdat. Uh, uh, omdat het voor hun interessant is om... Uh... Pepijn Lane ja, van uh, om, De om... Jeugd een boek te laten schrijven. Ja, precies. Ja, ja. Goed, misschien moet je uh, wat laten horen. Ik heb uh, je gevraagd of je een uh, fragment wilt voorlezen uit uh, uh, Faber Wilhelm. Ja. En een um, beetje ingewikkelde opdracht aan jou... want het hele verhaal is te lang om voor te lezen. Ja, maar, precies. En, en misschien moet je eerst even schrijven. Faber Wilhelm is een ridder. Ja, uh, uh, hij wordt wakker op een berg. En hij weet niet meer precies wat er gebeurd is of hoe hij daar terecht is gekomen. Er was waarschijnlijk alcohol in het spel. En uh, het volgende stukje... daar uh, nou, ligt hij nog wel op de berf. Maar is hij toch nog een beetje... Uh, komt hij toch nog voor een verrassing te staan? Ja. Dan was er nog een derde factor die hem totaal niet zinde. Namelijk het feit dat hij volledig in een lepeltje-lepeltje situatie aanwezig was... en nota bene de positie van het ontvangende lepeltje had ingenomen bovendien. Met de hoogst mogelijke hoeveelheid tegenzin opende Faber Wilhelm zijn ogen. Eerdere vermoedens werden al vrij snel bevestigd. Hij lag op een bedje van heerlijk groen gras met hier en daar een beetje mos... en droeg inderdaad nog zijn ridderkledij van gisteren. Toen viel zijn oog op een arm die hem nogal stevig lepelde... terwijl de eigenaar, of eigenaresse... daarvan hierbij ook nog een beetje hinnikend snurkte op een leuke manier. Het betrof hier een zeer grof behaard stuk beenwerk... met een hoef in plaats van een handschuine streepvoet. Ja, dit is dus uh, hoe die wakker wordt. Nou wil ik eerst even weten, hoe ontstaat zo'n beeld? Een ridder die lepeltje, lepeltje ligt met een ezel. Ehm uh... Ja, het is, ik, ik heb een, uh, een bestand in mijn telefoon met aantekeningen. En als dat zijn bijna allemaal gewoon zinnetjes. Uh, of titels van, van verhalen die er nog niet zijn. Uh, en dat zijn gewoon dingen die me te binnen schieten als ik ergens niks aan het doen ben of... Uh, ...maar broodje aan het eten ben ergens. Mm -hmm. en de... In de bus zit. Ja, bijvoorbeeld. En de, de afzat knalavonturen van Faber Wilhelm was daar eentje van. oh ja, dat is de titel van ja. het verhaal. En uh, toen, da toen dacht ik op een gegeven moment... ...nou, dat moet, ik, dat moet ik ook maar gewoon schrijven. En toen dacht ik, wat nou ja, dat is natuurlijk een ridder. Wat is er dan precies gebeurd? Omdat hij Wilhelm... Vaker ja, heet ja die... precies, Faber Wilhelm. Faber Wilhelm. Ik zag meteen iets in Zwitserland voor me... En daar hoog in de bergen staat een klavier, zeg maar dat hele verhaal. En, um, ja, en toen dacht ik... Uh, ja, ik weet niet meer, eigenlijk niet, niet meer zo heel goed hoe die ezel erbij is gekomen... Maar um, ja, nu is hij er. Ja, en, uh, hij ja. en dan leg je al snel een lepeltje, lepeltje. Uiteraard. Ja, precies. Um, het vervolg van het verhaal. Want nu ja. slaan we even een paar uh, alinea's over. En dan um, nou is hij echt wel behoorlijk wakker. En dan zijn ze onderweg naar uh, dat klavier in de bergen. Ja, want uh, het zit namelijk zo. Ze hebben... Uh, oh. Ja, daar, uh, die, die, diegene die achter dat klavier zit... dat is de, de beste muzikant van de wereld, volgens... Uh, Faber Wilhelm en uh, hij heeft ook een broertje dood aan, uh, aan U2 en vooral Bono in het bijzonder. En uh, hij heeft ook per ongeluk uh, gisteravond een, een dwerg gebeurd. Een, uh, een sprookjesdwerg. Uh, maar dat is uh, wat misschien later nog terugkomt. Faber Wilhelm was een beetje misselijk geworden van al het herinneringen ophalen en was in het bergbeekje over zijn nek gegaan. Het toeval wilde dat het bergwater langzaam naar beneden stroomde... en dat het niet alleen het overgeefsel wegspoelde van zijn gezicht... maar tevens dat gezicht schoonspoelde en hem in staat stelde... om een paar verkwikkende slokken van het pas gesmolten gletsjervocht naar binnen te harken. wat opgekalevaterd veerde hij omhoog. Goed dan, sprak hij. Laten we in Jezus' naam nog maar wat verder die kutberg opklauteren... en kijken of die beste muzikant aller tijden nog achter dat klavier zit... Ezel Campari maakte een klein sprongetje van geluk... en binnen no time zat Faber Wilhelm weer achter op zijn rug... en vervolgden zij het slingerende pad de berg op. Een kleine blik op zijn smartphone bracht Faber Wilhelm niet meer... dan een ontvangen foto van Prins Arnold en von, von Hengsel Weefgetouw... in een driewegsituatie met een prostituee... die hoogstwaarschijnlijk bij het trollenpad opgepikt was en een melding dat de foto van zijn eigen spaghetti-geslacht... uiteindelijk toch niet verzonden was. Waarschijnlijk omdat hij op dat moment al te hoog op de berg verkeerde. Faber Wilhelm, vroeg Campari als chockende, is U2 echt zo'n kutband? Tja, verzuchtte Faber Wilhelm, wat zal ik zeggen? Ze hebben absolute momenten gehad... en van muzikale onkunde kan je ze ook niet betichten. Ik word vooral gewoon heel erg misselijk van hun nimmer aflatendheid... Misschien had ik die dwerg niet moeten wergen... maar soms hoef ik alleen maar te horen... dat er nog weer zo'n uitgekoud album en die tour aan zit te komen... en mijn voltallige bloedhuishouding stijgt weer tot het kookpunt. Richard. Wat? Die dwerg heet Richard. Goh. Ja. Wat een gekke naam voor een dwerg. Ja, dat wel, ja. Na een paar uur begon Faber Wilhelm... een heel heftige zadelpijn in de lies te ontwikkelen... en bovendien ook wel weer zin te krijgen in een vleeseitsituatie. Hij sommeerde daarom Campari op de uitkijk te gaan staan... voor een knaagsysteem... en weldra verscheen er in de verte ineens een gezellig oogend huisje. Faber Wilhelm pakte zijn verrekijker erbij om de boel eens te inspecteren. Op de voor-het-huis aanwezige veranda zat een klein mannetje... met ontbloot bovenlijf een mentholsigaret te roken in het zonnetje... Naast hem was zeer duidelijk een enorme schaal met bitterballen te zien... evenals een klodder mosterd, waarschijnlijk van, de pittige Franse, maar van een pittige Franse variant. Het kereltje was geen onbekende van zowel Campari als Faber Wilhelm. Het betrof hier repelsteeltje, de persoon van wie zogenaamd niemand wist hoe hij heette... Leugens natuurlijk. Maar het script voor het sprookje kwam wel uit zijn pen. En sinds het succes en de centen die daarbij kwamen kijken, had hij zich verschans in de bergen en deed hij zich te goed aan bitterballen en mentholsigaretten. Ja, die mentholsigaretten en de bitterballen komen regelmatig terug, ook in heel andere situaties en andere verhalen. Pepijn Lane leest voor uit zijn verhalenbundel debuut Schumer. Er is verkeersinformatie op Radio 1. AVB verkeersinformatie Er staan nog files op de A16 Breda richting Antwerpen... voor Industrietrein Hazeldonk 2 kilometer. Daardoor staat het ook stil op de A27. Gorkem richting Breda voor knooppunt in annebos 5 kilometer. En daarop aansluitend op de A58 Tilburg richting Breda... voor knooppunt Galder 4 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. En Pepijn Lane is vandaag uh, te gast van de jeugd. Hij debuteert nu als schrijver met een verhalenbundel. Verhalen waarin uh, kabouters rondlopen, appeltjes en eitjes met elkaar in uh, <laughs> gesprek gaan. Personages met hilarische namen als Battleman Knotchy. Yeah. En uh, Ibiza Iglesias, maar ook uh, Bierprinses Schuimpje. Um, ja, het, je hebt een geheel eigen stijl. Een ongebreidelde fantasie. Het, ik begrijp helemaal niet waar het allemaal vandaan komt. <lacht> maar dat is denk ik ook de bedoeling. En je voelt een enorme vrijheid volgens mij om te schrijven. Uh, ja, ja, ik hoef er eigenlijk nergens rekening mee te houden. Dus dat, uh, dat is ook wel heel fijn. Uh, ja, dat is denk ik ook wel de... Uh, ja aan de, aan de ene kant waar, waarom het zo alle kanten op kan gaan, maar aan de andere kant ook wel waarom... Het, ik heb het, wel het meeste moeite gehad met gewoon echt beginnen ergens aan. Mm -hmm. Om dat, juist omdat er zoveel kan. Ja, precies. Dat er uh, eigenlijk geen structuur is die je natuurlijk wel hebt als je met de jeugd teksten maakt. Ja. Um, wat van een heel andere orde is. En nu kun je doen wat je wil, maar je zegt ja, ik kan gewoon doen wat ik wil. Dat is natuurlijk ook weer niet helemaal waar, want je hebt te maken met lezers, nietwaar? Ja, nee, absoluut. Nee, tuurlijk. Maar uh, ja, qua onderwerpen of hoofdpersonen of uh, ver verhaalverlopen... dat is natuurlijk allemaal volledig aan mij. Ja, dondert het allemaal niet. Nee. nee. En soms, soms dan, uh, dan, uh, dan gaat het verhaal bijvoorbeeld een bepaalde kant op... maar dan begrijp ik op een gegeven moment niet meer... hoe het dan nog verder zou moeten gaan... En dan, de, uh, dan heb ik ineens een inval. En dan denk ik, ja, natuurlijk dat, dat kan ook best. <laughs> Zoals ook in dit verhaal. Ik zal de kloof verder niet, uh, nee, moet je niet, niet verklappen. Maar uh, het feit dat Elton John ook nog uh, ten tonele verschijnt... was echt iets wat me pas uh, bij de laatste 90% van het verhaal te binnenschoten. Ja. Toch heb ik me laten vertellen dat de uitgeverij... op een gegeven moment zei, uh, alles prima, Pepijn. Maar kom ook met een paar mensen van vlees en bloed. Ja... Uh, ja, ik. Uh, inderdaad. Hoewel die Faber Wilhelm toch behoorlijk in de buurt komt. Ja, oh nee, maar er zijn ook heel veel elementen uit de, die uh, de wat uh, fantasievollere verhalen die gewoon uit mijn uh, persoonlijke ervaring komen. Ik bedoel, ik ben niet. Ik wil niet zeggen dat ik met een ezel ben wakker geworden op een berg. Maar ik ben heus wel eens wakker geworden dat ik niet meer precies hoe de, wist hoe de vork in de steel zat. <lacht> maar uh, ja, inderdaad, gewoon wat. Uh, en uh, ik had op een gegeven moment 14 of 15 verhalen klaar. En toen uh, uh, hebben we het daarover gehad. En toen, ja, ik wilde dat zelf ook wel gewoon proberen. Want op een gegeven moment dan. Uh, wordt het misschien ook een beetje, weet je, als, als de hoofdpersonen maar raar genoeg zijn, dan komt de rest al vanzelf. Mm -hmm. Dat moet natuurlijk ook niet. En bovendien vond ik het ook wel leuk om, om toch nog weer wat anders te proberen. Ook. Ja, en zo kwam je Coco van het album ook in het boek terecht. Ja, en ook uh, de kat, hè? Uh, ja, precies. Baby Milko? Nee, Baby Miko. Ja. Oh ja, Baby Miko. Ja. Uh, die dan ook weer op uh, een nummer heeft gekregen op ja, het uh, huisalbum ja. Coco. En ook in, uh, in het boek nu voorkomt. Uh, um, Joost Printer zei, noemde het net, geloof ik. Ik heb ook andere horen zeggen. Die hebben het over uh, sprookjes voor volwassenen. Maar het zijn toch vooral... Uh, heel absurdistische verhalen. Ja, ik vind het ook niet echt sprookjes, hoor. Ik bedoel, nee. er, er komen wel er veel... Er komt elkaar in voor. Ja, er, er dan komen dan wezen... wel veel sprookjesfiguren in voor... maar een sprookje is toch altijd wel... Uh, een verkapte les in moraliteit op een bepaalde manier. Mm -hmm. En dat, daar heb ik me hopelijk toch wel gewoon heel ver van gehouden. <lacht> dat is wat jij per se niet <lacht> wilt. <lacht> nee, absoluut. Nee. Ben jij een liefhebber van absurdistische verhalen of literatuur? Uh, ja, zeker. Zeker, maar uh, ook... Ja, ik, ik vind... Ik ben heel breed geïnteresseerd in, uh, in, in boeken en uh, korte verhalen en dat soort dingen. Ik lees zelf ook veel science fiction. Oh ja? Ja, maar dan wel de van uh, William Gibson bijvoorbeeld. Ik weet niet mm -hmm. of je dat het zegt. Echte verantwoorde science fiction. Nou ja, precies. Maar uh, nee, ik had een, een bundel, die, die bundel van hem gelezen. Het zijn, zijn eerste gepubliceerde boeken. Dus dat was volgens mij Burning Chrome. Ja. En... Uh, die, ja, toen ik dat las, toen, toen realiseerde ik me ineens dat dus elk boek gaat eigenlijk, hem, heeft eigenlijk... De science fiction is eigenlijk alleen maar de, de, de aankleding van het verhaal. Het, zijn eigenlijk, het gaat gewoon eigenlijk bijna allemaal over, over de liefde die vrijwel allemaal tragisch mislukt. Dus dat, uh, dat vind ik dan ook wel weer heel interessant. Ja, en lees. dan is het verpakt in science fiction. Ja, maar precies. De... Op een ruimtestation of... Uh, nou, een New Rose Hotel speelt zich geloof ik af. in. Kun je de je eigen werk al op die manier beoordelen eigenlijk? Waar het uiteindelijk over gaat? Uh, ja, ik weet niet. Het, het is toch... Uh, ik, ik, ik denk dat het gewoon uh, het meeste gaat gewoon over dat... Uh, of tenminste, het, het doel bij, bijna, bij de meeste verhalen is gewoon... dat, dat mensen vermaakt zijn als, uh, als ze het hebben gelezen. Hm. Uh, ik heb nog niet echt een hele... Uh, ja, een ding wat ik denk wel dat zeg maar, de, de boodschap als je een lul bent dat je dan op een gegeven moment een beetje straf krijgt dat, dat komt wel een paar keer, een paar keer terug dus uh, ja toch een beetje moraal ja dan ik vind als je een lul bent dan krijg je straf ja dan ik, kijk uh, uh, vervelende mensen zijn vaak wel leuke hoofdpersonen mm -hmm. maar uh, het is dan toch ook wel fijn als diegene dan uiteindelijk ook nog een beetje onderuit gaat ja flink afgestraft worden ja precies ja. En uh, je had het net over je, je telefoon, je smartphone, waarin je de teksten opschrijft. Ja. Heb je allemaal verschillende bestandjes uh, de, uh, voor teksten voor de jeugd, voor lullen en dan voor je boek? Of staat alles door elkaar heen? Hoe uh, moet ik me dat voorstellen? Nou, ik had voor dit boek wel echt expres gewoon één uh, notitiefile gemaakt, zodat ik... Uh, alles daar ook gewoon in opkomt schrijven. Want ja, met, met verhalen is het veel minder concreet dan... Uh, uh, als, ik, als ik iets verzin voor een jeugdtrek of voor iets anders... dan zijn het meestal gewoon twee zinnen die al op elkaar rijmen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, een onderwerp of een refrein voor een nummer. En dan is dat al redelijk klaar. Mm -hmm. Maar uh, in die notities voor dit boek was ik veel meer bezig met... Of, dan ging ik er af en toe doorheen en dan zit je echt te kijken van... Uh, sommige, dingen, so, uh, sommige dingen zijn bijvoorbeeld echt een, een titel waar, je in, waar ik in mijn hoofd al een verhaal bij zie. En andere dingen zijn gewoon alleen een, uh, een situatieschets bijvoorbeeld. En start het vaak bij een titel dan? Um, wat zijn het woordjes of namen, zo'n uh, Battleman Knotchy. Ja, Battleman Knotchy was een naam die ik in, mijn, in een droom ge, gehoord had. En uh, uh, ja, die, toen werd ik wakker en toen heb ik dat opgeschreven. En uh, uh, langzaam werd dat zo'n hele grote robot uit van die Japanse films uit de jaren zeventig in mijn hoofd. En toen uh, kwam dat verhaal ook wel een beetje op gang. Heb je al uh, stukken laten lezen aan uh, de bandleden eigenlijk? Um, ja, Freddy heeft ook, uh, dat is uh, eigenlijk nog geheim, maar ik zal het toch maar overklappen. Die heeft ook uh, een soortgelijk filmpje zoals Kees van Cote uh, ingesproken. Oh ja? Ja, dus dat komt ook uh, online. Uit welk verhaal leest hij voor? Weet je uh, uit het laatste verhaal, dus midden in de s'nachts. Ja. Dat, en, um... dat is het, het meest autobiografische verhaal. Ja. Ja, precies. En uh, Willy Wartaal, die, uh, die heeft een taxi naar de tering al gelegen. Die, uh, die zei dat hij uh, meerdere keren hardop opgelachen had. Ja. ja, het is echt hilarisch. En ik zat me ook af te vragen, is het niet een idee dat je gewoon... Of heb je daar helemaal geen zin in? Om hiermee ook de bühne op te gaan, maar dan gewoon in je eentje... Ja, het is zeker een idee. Maar ik, ik zou niet direct weten hoe, uh, hoe, dit, hoe dat zich dan uh, hm. zou moeten vertalen naar een... Uh, een avondvullend programma waar men graag uh, hun of haar portemonnee voor trekt. <lacht> ik kan moeilijk het hele boek voor gaan lezen. Ja, nee, dat is misschien niet zo'n goed ja. idee. Maar je zou er bijna uh, cabaret van kunnen maken. Of klinkt dit nu heel... Uh... Ja, dat klinkt wel als heel veel werk ook weer. Ja, dat is waar. Er zit wat werk aan. Ja, nee, ja, en ik ben... Je het... zou het uit je hoofd moeten leren bijvoorbeeld. Nou ja, dat sowieso. Maar en ja, de, daarbij ben ik natuurlijk ook... Uh, zitten nu bijvoorbeeld midden in een hele drukke tour met de, met de jeugd ook. Mm -hmm. Af en toe vergeet ik ook wel een beetje dat ik uh, dat ook eigenlijk best wel een, een drukke, drukke fulltime baan is. Maar uh, ik ga wel, uh, ik ben dit weekend, uh, sta ik op Crossing Border Festival in Enschede, in Den Haag, in Antwerpen. En uh, ik ga ook nog het, het land in om wat boeken te signeren en een stukje voor te lezen. Ja, ja, dus je uh, gaat er echt wel werk van ik maken. Kom, ik ga wel naar de mensen toe, ja. Op tour. Uh, laten we even luisteren. naar uh, Haar naam is al een paar keer gevallen. Coco, een echte. In mijn huisje De kusjes zijn zoet en de ogen zijn prette. Is zo flexibel, dat is het mooie. Hoefde mijn leven niet eens zo om te gooien. Beetje beschermen tegen schurken en plaats maken voor al haar neuken. Gemaakt van chic, luxe zijn de patronen. Ze gaan never niet goed voor de dag komen en als ze op de snoepje een lach tovert, vervult ze al mijn nacht en dagdromen. En ik ben niet eens een echte ridder. Het is best wel special dat ze met me beeldden. Zo netjes is ze soms echt een wilde. Prinsessen discotheek, gekke beelden. Naar een bal, naar de vijf, maakt niet uit. Trakteert iedereen in de aardige bui. Ze kijkt naar mij en dan sta ik naar haar. En brengt haar achterop mijn paardje naar huis. S'ochtends ligt ze naast me in bed. En valt het zonlicht even op de gezicht. Ja, de echte. Een echte. Ja. Ook een prinses, hè? Ja, een prinses? ja, precies. Maar deze is wel echt. Een echte prinses. Ja, precies. Ja. Uh, in de hip scene staat het ongeveer gelijk aan de commerciële zelfdoding. Hè? Als je een album uitbrengt. waarin je alleen maar de loftrompet afsteekt op je vriendin. Ja, maar ja, daar heb ik eigenlijk ook vrij weinig mee te schaffen. Ik doe eigenlijk over het algemeen wel precies waar ik zelf zin in heb. Daar ja. uh, nou is dit wel het bewijs van, want het is echt. Uh, uh, het hele album is één groot eerbetoon en ook de huiselijkheid. Hè? Van, ja, precies. Uh, je dacht, ik zet het even vet aan ook. Uh, ja, ja, op een gegeven moment. Uh, ik heb het helemaal gemaakt met uh, Benny Sings, die, uh, de, die producer van uh, Wouter Hamel ook daar, mm -hmm. ja, ja. En uh, we hadden gewoon twee keer in de studio gezeten en hadden gewoon hele leuke muziek gemaakt en uh, het gewoon nog een paar keer afgesproken. En toen op een gegeven moment begon het wel heel duidelijk allemaal een beetje die kant op te gaan. Dus toen ontstond ook in mijn hoofd wel het plan... Om, om dat dan helemaal zo te doen. Ja, het helemaal uit te spelen Ja, precies. Ja. En is er veel veranderd sinds je een vrouw hebt? Een echte? Uh, uh, Ja, nou, ja, zeker. Uh, ik ben niet, niet, niet dat ik jarenlang uh, een van de losbol ben geweest, hoor. Nou, wat scheelt het? <laughs> nee, dat valt heel erg mee. Maar, nou, wat uh... je wat, wat bijvoorbeeld in sterrenstof heb uh, uh, uh, rep je op een gegeven moment. Ik heb een Mokka prinsesje op mijn bankje, stemklankje. Ja. Breng nog steeds brood op het plankje, soms denk ik terug aan mijn drankje, maar met de sterren in de lucht. Ik zeg dankje. Nee, dat klopt niet helemaal. Het eindigt eigenlijk met oh, so, soms, denk ik terug... hef mijn drankje oh. naar na de sterren in de lucht en zeg dankje. Oké, okay, ja. dus juist hef mijn drankje. Ja, ja. Helemaal niet gestopt met drinken sinds je vrouw kwam. Oh, nee, nee, dat niet. Maar ik ben zeker wel een stuk rustiger aan gaan doen. Hm. Ja. Onder invloed van haar. Ja, en als je gewoon uh, gelukkig bent met elkaar... Dan, uh, dan hoef je ook niet meer de hele tijd uh, buiten te spelen... Tot, uh, tot diep in de nacht. En avond aan avond aan, uh, aan de fles te zitten. Maar hmm. moesten ze zich ook met jouw werk? Ze bedoelde. Um, nou, nee, ik laat natuurlijk wel dingen horen en, uh, en videoclips zien en ook wel dingen lezen. En ze luistert ook wel altijd naar, uh, naar mijn muziek, uh -huh. vaak al, ook al voordat het uitkomt. Um, maar zij zal nooit zeggen dat ik iets. iets uh, niet moet doen. Uh -huh. Of dat ik iets per se op een bepaalde manier zou moeten doen. Niet, niet, uh, uh, ze ze bemoeit zich niet op die manier inhoudelijk met, met wat ik maak of hmm. wat ik doe. Ze gaf je alleen nu een aanwijzing uh, toen jij haar vroeg van hoe voel jij je als je brak bent. Of als, ja. je, als het niet helemaal lekker gaat. Ja precies. Het uh, <lacht> ja, ja, was ook voor het eerst dat ik een vrouwelijke hoofdpersoon uh, had, uh, had verzonnen inderdaad. Hoe heet dat verhaal ook alweer? Uh, rotonde op... Herfst op de Rotonde. Oh ja, Herfst op de Rotonde. Ook een gouden titel. En, en voor het eerst verplaats jij je in uh, een vrouwspersoon. Ja, Marie-Claire. Marie-Claire, ja. En die kwam je daarna ook nog tegen, hè? Is dat zo? Nou ja, toen gingen jullie uit en opeens zeiden... Hé, hey, daar heb je een soort Marie-Claire. Oh ja, tuurlijk, ja. <laughs> Dan ga je ze opeens overal tegenkomen. Ja. Goed, eh... Um... Even nog naar, uh, naar de jeugd van tegenwoordig. Want aanstaande zondag, is, uh, zaterdag moet ik zeggen... is er een uh, documentaire te zien op Nederland 3. Tien ja. voor negen. Van uh, Paula van Blijf Den allemaal Elsen. Thuis. Blijf allemaal thuis. Gaat de deur niet uit. Uh, misschien kunnen we even luisteren. Dat is wel leuk. Want uh, er worden ook een aantal andere mensen opgevoerd. Waaronder Ivo Victoria. Vlaamse ja. schrijver. En die omschrijft jullie op de volgende manier. zwaarder. is wel aardig. We hebben een soort van... Uh, ...eigen uh, universum gecreëerd en eigenlijk hun eigen... Een beetje hun eigen context gecreëerd... ...waardoor er heel veel kan, zonder dat mensen vervreemden van die teksten. Als je terugdenkt aan het begin, aan wat er gebeurt, had, evengoed, ...had iedereen kunnen zeggen van, hé, raar, snap ik niet. Maar, in, maar er gebeurde net het omgekeerde. En als je dan een beetje hoogdravend verder <laughs> gaat associëren, dan zou ik kunnen zeggen dat de jeugd van tegenwoordig de hip-hop een beetje bevrijd heeft van de hoge borstopzetterij, een het stoeren van de hip-hop heeft weggenomen Holleree. en het open heeft getrokken, minder serieus, minder stoer, maar heel erg nou, een beetje ontwapend heeft. Holleree. Ja, bij die Vlamingen zitten jullie goed, hè? Want ook Herman Brusselmans is heel uh, ja, erg dol op jullie. Zeker. Maar ik vind het wel mooi wat hij zegt. Ervaar je dat ook zelf zo? Um, nou ja, het klopt wel. Maar ik, ja, het is niet zo dat, dat wij. Uh, of tenminste, ja, wij zijn er niet ingegaan met, met, een, met een missie om dat te doen. Maar mm -hmm. we hebben. Ja, de insteek was wel altijd van dat, dat, je, dat het niet te, te zelf serieus genomen moest zijn. En uh, dat er ook wel gewoon uh, af, af en toe een knipoog in, in moet kunnen mm. zitten. En dat het ook gewoon vooral leuke, mu leuke muziek moet zijn. Ja, en vandaar ook een beetje jouw aversie wat je net ook om over die termen van de taalvernieuwers en mensen die ja. erop afstuderen. Uh, Willy Wartaal is hier ook eens uh, te gast geweest. Uh, leuke jongen, toen, Willy. Hele leuke jongen. En sprak toen onder andere over uh, waar hij vandaan komt. Een moeder, harddrugsverslaafde oppassen op zijn broertje. Ja. En um, het is echt, uh, jij komt uit de uit het andere uiterste. Ja, Moeder werkzaam aan de scheikundefaculteit. Vader advocaat. Yes. Uh, jij het gymnasium doorloopt. te klagen. Hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want hoe, uh, hoe is het om uit zo verschillende werelden afkomstig te zijn? En zo hechtzame ja, dit te ondernemen? Ja, het werkt gewoon heel goed. Want uh, uiteindelijk zijn we, dan heb je natuurlijk ook nog Freddy. Die is ook weer een, uh, ook weer een persoon met een geschiedenis op zich. En mm -hmm. Bas Bron uh, ab, absoluut ook. En uh, samen bestrijken we gewoon een enorm spectrum... aan uh, belevenissen en, en levenservaring en smaken en, en stijlen die, die samenkomen. En dat is ook wel wat de muziek... Uh, is, wat ja. tegenwoordig Ja, precies. En dat is ook wel wat het, wat het zo breed houdt. Mm -hmm. Er zijn altijd wel... Er zijn er altijd wel twee mensen... die een beetje met elkaar mee kunnen gaan in, in een idee... en dan weer een derde of een derde en een vierde... die het toch nog weer een andere kant optrekken... zodat het nooit helemaal... zodat je wel, wel bepaalde invloeden aanstipt bijvoorbeeld... maar dat het nooit helemaal een uh, carbon kopie ergens voor wordt. Mm. Maar, want uh, Coco zegt ook... het is niet een... Uh, eigenlijk is het geen band, het is meer een familie. Ja, dat is absoluut zo. Maar hoe dan? Ja... Je zorgt toch gewoon ook voor elkaar of zo. En we zijn zoveel met... Uh, we hebben zoveel meegemaakt ook. We zijn ook echt, echt letterlijk allemaal van... van uh, ja, we zijn gewoon helemaal op nul begonnen. Ah. Toen uh, op een hele bizarre manier... Uh, in één keer uh, de eerste single, uh, wat Gebeurd, was echt een enorm succes. Uh, en daarna is het weer heel erg ingezakt. En hebben we alles, alle, alles toch weer helemaal zelf... Vanaf de, de grond op, uh, opgebouwd. Mm -hmm. En uh, heel, veel, uh, heel veel kleine successen behaald, eerst. En daarna steeds, steeds een stapje verder en, en wat groter. En iedereen groeit ook met elkaar mee. En er zijn ook heus wel, uh, heus, heus wel eens discussies en soms ook wel, wel verhitte dingen. Maar het is, het is wel. Het is nooit zo dat iemand zegt: van, Nou, jullie zoeken het maar uit. Ik, uh, ik heb er geen zin meer in. Mm. Uh, ik hoor het wel. Ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Want de, we zorgen wel voor elkaar. Daar begon je mee. Dat was precies wat ik me afvroeg. Uh, toen ik die documentaire ook zag. Waarin je Freddy toch. Uh, ik bedoel, Willy, met Willy en jou gaat het nu geloof ik wel goed. Maar Freddy. De, de, in elk geval, de, ik, ik dacht. Letten ze, letten ze ook een beetje op elkaar? Ja, Houden ze elkaar een beetje in de gaten? Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Absoluut. En er is ook. Ik bedoel, als, je, als, je, als er een, een heftige avond is. dan is er ook altijd wel iemand die. Uh, die net iets heftiger eraan toe is dan de andere. En dan, dan, dan... Daarin wisselen jullie elkaar ook af. Ja, Het zijn gewoon strakke schema. Ja, precies. Het is gewoon zo'n uh, zo ding met waar je aan kan vinken, inderdaad. Een soort corvée. Ja, ja, daar mag jij. Ja, af en, toe, af en toe moet je gewoon iemand meenemen in de taxi... en af en toe ben jij degene die wakker wordt met al zijn kleren aan... op de bank bij iemand anders thuis. Hm. Wat uh, uh, dit boek, hè, zoals het daar nu ligt. Wat ja. dus helemaal los staat van alles en iedereen. En echt alleen maar van jou alleen is. Wat, uh, wat betekent dit nou? Is het ook echt iets anders daardoor? Uh, ja, zeker. Ja, het is heel gek. Maar het is ook nog steeds niet echt uh, een heel realistisch ding voor me. Het, wordt wel, het komt wel steeds wat dichterbij. Maar. Um... Ja, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde... als met, uh, als met een album uitbrengen. Op een gegeven moment dan is, is de muziek klaar. En de, de, de hoes. En die, nou ja, hier dan bij de tekst. Uh, en dan duurt het vaak toch nog best wel lang... voordat het, het ook echt bij het publiek terechtkomt. En tot die tijd is het gewoon heel absurd. Iets wat gewoon, ja, waar, waarvan ik eigenlijk alleen weet wat, er, wat erin staat... Of, ja, het enige wat ik ervan weet is, is dat ik het zelf gemaakt heb... en mijn mening erover. Dus het is nu, op dit moment is het nog, uh, nog iets heel serieus voor me. Maar heb je al wel mensen hardop horen lachen... dat jij dat ze aan het lezen waar in jouw nabijheid? Ja, zeker. Ja, gelukkig wel. Dus, uh... Dat het niet heel erg stil bleef. Nee, nee, nee. nee ja, ik heb ook al een paar keer wat voorgelezen, inderdaad. Uh, ik was vorige week bij uh, met het oog op morgen. Ja, de jubileum uitzending. Ja, en, uh, nou, dat, dat konden ze ook wel waarderen. En uh, bij de jonge schrijversavond in de stad Schouwburg... heb ik ook een verhaal voor me mogen lezen. En dat, uh, dat kon ook... Uh... De zaal wel bekoren. Goed, dus, uh, er werd gereageerd. Ja, precies. Ik heb er, uh, ik heb er wel uh, goed gevoeld. Het bleef niet doodstil. Nee. Goed, nou, ik weet wel zeker dat het niet doodstil blijft. En net hebben we ze niet gehoord, maar ze hebben ongetwijfeld gelachen. Ik denk het echt. Goed, wat komt er op die tegel te staan? Meld jij dat even of schrijf het even op? Dan vertel ik wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Uh, twee dingen gaat zo dadelijk van start en gaat over voedselzekerheid. En verder gaat het in twee dingen al de hele week over afluisteren en privacy. Vanavond is Ronald Bakker te gast. Uh, en uh, die verkoopt technische snufjes die heel goed van pas kunnen komen... bij het bespioneren van iemand. Nou, blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. is Wit, wat ga je erop schrijven? Uh, uh, ik denk dat ik een tekening van mijn gezicht ga maken... zoals ik dat wel vaker doe. Dat is eigenlijk vooral uh, mijn scheiding... en een neus met een mond met een tongdraad. En ergens ook uh, het woord scheumig erop. Heel goed idee. En die tand dan toch ook? Ja, maar die zie je net niet. Want het is eigenlijk zeg maar een soort mondje met zo de tong eruit. Oh ja, oké. Okay. Nou, laat maar zien. Ik, Ik ben ga benieuwd. er gewoon aan beginnen. Dankjewel. Uh, ja, zo heet het boek. En uh, nou, koopt het al en, en uh, lach en lees. Of lees en lach. Kijk maar. Dankjewel. Dank meneer Lane, dit was aflevering 2700 en 27. ja, 2727, morgen ontvangen we Erik van Muiswinkel. Tot dan. Radio 1 hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Een lustpil voor vrouwen is een goed idee. Ik vind het onnodig, maar ga het eerst eens zoeken in de renationele sfeer.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 DTG maakt websites voor ondernemers en zorgt dat u online vindbaar bent. Kijk op dtg.nl. DTG. Goed gevonden. Geniet alleen dit jaar nog van een upgrade en van 20% bijtelling tot 2019 op de BMW 1.14i en 1.16i. Kijk op bmw.nl.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 Dit is Radio 1.